In Syrië zitten vermoedelijk duizenden tegenstanders van het bewind in de gevangenis. Oppositiepartijen zijn er verboden. President Assad heeft hervormingen aangekondigd, maar die gaan de betogers niet ver genoeg. Dan nog het weer. Vannacht bewolkt. Minima tussen 2 en 4 graden. Overdag in Limburg eerst kans op regen in het westen wat zon, wordt 8 graden in het noorden en westen tot 12 in het zuidoosten.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 Masker opgezet. En als mijn vrienden erom vragen, zeg ik dat het heerlijk is. Alleen. Oh, je foto's zijn al van de wand, alsof ik zo vergeten kan dat ik je mis. Try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 shouting love at the ZFM yes. I'm gonna drive My dad is gonna the red, white, red, right 66, right, right. so glad I'm It's absurd I'm gonna put her in the backseat And drive her To Tennessee Yeah